Dit huis van mij. Ik heb een huis gemaakt voor jou om in te wonen. Neem zelf de bloemen mee, dan maak ik voor jou de geuren. Als jij mij zegt welke hond het wakker maakt. Bevolk dit huis, dan laat ik jou alleen. En spelen schaduwpoppen op de muur, die kille muur. Die muur die ik gemaakt heb. Voor jou om in te kleuren en mij nooit meer te ontmoeten. Het is niet waar, we drinken samen, altijd dronken van elkaar, jij zal er altijd zijn, altijd de beste zijn, het is niet waar, maar soms dan denk ik voor heel even, ik heb genoeg van jou, het is niet waar.